De blauwe zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens proberen een geheim te ontsluieren... dat ze op het spoor gekomen zijn na de vondst van een aantal mysterieuze blauwe zaden. Een Duits geleerde, von Sommeren, schijnt er meer van te weten... ...maar deze vroegere natie moest worden uitgeschakeld. Terwijl nu de archeoloog professor Marcus probeert de zaden te laten ontkiemen... ...ontdekken Matt, Stevens en de cameraman Frank Costa... ...in de oerwouden van Brazilië de Blauwe Ruïnes... ...waar elektrische apparatuur wordt aangedreven door een onbekende energiebron. Op de terugweg ontmoeten zij een oude vijand... Het water. We hebben het gehaald. Ja, maar niet door jou. Daar staat mijn kist. Ik zie hem, die donkere schaduw. Wat doen we? Wat doen we? We door natuurlijk. Help eens even duwen. Dat rond dat moet ook altijd gedouwd worden. Hè? We komen eraan. Wat moeten we doen? Hier. Zij staart de andere kant op. Kom oh, maar. Oh, ja, ja, zo sorry, hij er goed voor. Stap maar in. Kut? Klaar? Riemen vast. Dat kan niet, heeft hij nooit gedaan. Dingen zijn volgens gewend. Ja, gelukkig. Dan kunnen we een vuurtje maken en eten. Dan kan het natuurlijk niet. Doen. Dan ga je morgen, bedankt, licht de zaak repareren. Als ja, er nog wat te repareren valt, dan dat gammele ding. Ik ga hem nu repareren. Wat ah, je bent gek van. Okay. Blijven jullie er maar in. Ik heb het zo gevonden. Ja, daar zitten we dan, midden in de jungle. Als hij dat maar voor elkaar krijgt. Ik heb alle vertrouwen in hem als vlieger, maar niet als rits. Maar als zo'n oud beest er eenmaal mee uitscheidt, dan krijg ik... je. Kom eens gauw! Huh? Er is aan het toestel geprutst. Ja. Wat zeg je? De stroomverdelers zijn eruit gehaald. Iemand heeft met zijn vingers aan mijn toestel gezeten. Kan dat nou? Er is hier geen mensen in de buurt? Ja, toch is het zo. Kijk maar. Tot de benen. Tja. Zeg, kan er niet iemand langsgekomen zijn met een uh, bootje die een geintje wilde uithalen? Ja, een geintje. Is het te repareren? Nee, niet zonder reserveonderdelen. Wie kan wat gedaan hebben? Wie kan wat in Vredestand gedaan ja, hebben? Misschien een van die uh, handlangers van die Duitsers misschien? Iemand die met van Sommeren schande werd? Zou kunnen. U vergist u, heren. Wat? Het was niet een van mijn gewaardeerde medewerkers. Ik was het zelf. Van Sommeren! De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking. Tom van Beek Inderdaad, de heren doen er nogal verbaasd, alsof ze verwacht hadden mij nooit meer terug te zien. Maar zie, de doden zijn uit hun as rezen. Hoe kom jij hier? Je denkt toch niet dat ik zo stom ben om te wachten tot er iemand probeert mij op te blazen, met een bom of iets dergelijks? Maar kijk, dat hebben jullie wel gedacht. En dat is me uitstekend van pas gekomen. In de eerste plaats heb ik nog alle tijd gehad om rustig mijn experimenten te doen. En in de tweede plaats zijn jullie mij zonder meer in de armen gelopen. Op een plaats nog wel waar niet al te veel pottenkijkers zijn. Handig. Heel handig. Wie is dat? Dat is die sheriff waar we je over verteld hebben. Ik dacht dat jullie met hem hadden. Wat wil je rekenen? van ons? Domme vraag. Een heel domme vraag. En op stupide vragen geef ik geen antwoord. Het enige wat ik nou wil is dat jullie je handen in de lucht steken en langzaam hier naartoe lopen. Zal ik... En geen geintjes. Denk erom jullie zijn omsingeld. Mijn mannen houden jullie van alle kanten in de gaten. Je bent dus gewaarschuwd. Rijter. jawohl. Ontwapen ze en zoek goed. We moeten nu elk risico uitsluiten. Zo'n bevelen. De man blijft oh ja, man, blijf er Kom, eens. We kunnen op het ogenblik niets doen. Dat heb je goed gezien, Melder. Je kunt niets doen. Nu niet, en later niet. Eerst in de wapens, heer man. Kijk eens aan ben heel arsenaal. Mm. Meneer uh, Frank. Ja. Is het niet? Als u weer wat bekoeld bent, wilt u dan zo goed zijn de dozen met films weer uit het vliegtuig te halen? Huh? En vlug wat! Doe wat hij zegt, Frank. Jij hebt tenminste het begrip voor de situatie. De generaal weet wanneer hij heeft verloren. Met mij is hij nog niet klaar. Roosje, met ons ook niet te gaan, maar. Ja, hij zal er spijt van krijgen. Ga Ga met hem mee en hou modderschot. Doe beveel hij op hem. Jullie hebben mijn vliegtuig onklaargemaakt. Inderdaad. Het is niet de bedoeling dat dit een toeristisch plekje wordt. En daarom zal in ieder geval dit vliegtuig voorlopig geen passagiers meer vervoeren. En dan hebben we ook nog de piloot. Ja, maar ik heb niks gedaan. Dat zullen we straks wel uitzoeken. Mooi zo, meneer Frank. Geeft u die doosjes maar hier. En ook die camera. Die zult u ook niet meer nodig hebben. Mannen, bind ze vast. Wat ga je met ons doen? Wij gaan terug naar de blauwe ruïnes. Eerst wil ik een paar inlichtingen van jullie. En daarna zullen we dan wat verder zien. En trek niet zo'n gezicht. Het idee dat we jullie de hele dag al in de gaten gehouden hebben. Zie je ik heb het jullie wel gezegd. Ja, dat was beter naar de piloot geluisterd. Vooruit, rijdt rijden! Geef je mannen bevel. Drie voor, twee achter. En hou de cellen onder schot. Toen we weer helpen. Klaar. mars! Ik heb niet gemerkt dat die twee zaden waren nagemaakt. het idee om daar een bom in te verstoppen. <laughs> ik heb later in de krant moeten lezen hoe de zaak is ontploft. Met de scherf erbij. <laughs> maar de scherf was al lang overgestapt in een wat gunstiger wagentje. En ik heb toen maar een paar zaden meegenomen. Meer had ik tenslotte niet nodig. Waarom moest je dan zo nodig die twee zaden van ons er ook nog bij hebben? Als je toch niet van plan was ze allemaal mee te nemen? Het ging er niet zozeer om dat ik ze had, maar die jullie ze niet zouden hebben. Ah, oh, juist. Maar nou hebben jullie ze wel. En je kunt er niets mee doen. Ook al slaagt die professor van jullie erin eens uit te boeden. En waarom denk je dat? In de eerste plaats, omdat ik jullie voor zal zijn met het uitwoeden van de zaden. En in de tweede plaats, omdat ik hier het hou. Dit is een plaats waarvan ja. er geen tweede op de wereld bestaat. Ja. Jullie hebben dat ruimteschip gezien? Ja. Er staan er nog twee zo. Zie je wel, dat had ik wel gedacht dat er meer zouden zijn. Oh, knap. Ja, jullie hebben inderdaad nog maar een klein deeltje gezien van wat hier onder de grond allemaal te vinden is. In ieder geval niet de oplossing van het raadsel van de energiebron. Dat komt nog wel, als er eenmaal leven uit die zaden komt. Als er leven ja. uit de zaden de komt. Er is overigens ja. al een heel eind met de werking van de energie. Je hebt de roltrappers gezien. De rollende trottoirs, de bewegende deuren. Ja. Die werken niet op een motor, zoals je misschien zou denken. De kracht wordt opgewekt ja. door het activeren van magnetische ja. velden. Ja. Oh. Daarom is ook veel raden En waarom gaat dat allemaal? Omdat je van die wetenschap toch geen gebruik meer zult kunnen huh? maken. Wat bedoelt u dat? Ja maar... Ik heb niks gedaan. Jij hebt deze mensen hier naartoe gevlogen. Jij hebt mijn geheimen gezien. Maar ik wou helemaal niet. Ze hebben me gechanteerd. Zo zie je hoe fout het is je te laten chanteren. En u, meneer Frank. Hm? U hebt u ook voor een karretje laten spannen. Als er ergens goede opnamen te maken zijn... dan doet het er niet toe met wiens karretje ik ga. Een pragmaticus. Hm. Het is jammer van die goede opnamen. Helaas zullen ze een beetje te vroeg het daglicht zien. Deze niet doen. Helaas. Deze. Helaas. Helaas. Als we de getuigen uit de weg willen ruimen, moeten we alle getuigen uit de weg ruimen. Rotsak. Of de stille. Rotzak, als ik niet gebonden was. Maar ja, je bent gebonden. Ik zal je... Hou je koest maakt het eronder erger. Ah. Precies. Ah. Als je dat maar begrijpt. Al mijn films. Moet je dan eens kijken. Zo. Dat is dat. En nu nog een paar vragen voor ik jullie zal moeten verlaten. Waarmee mij zal je niks zorgen. Dat zullen we wel zien. Hoe staat het met de experimenten van die brave professor van jullie, die Marcus... Dat gaat je niks van. Daar weten we niets van. Sinds we hier zijn, hebben we geen contact meer gehad met Amerika. Hoe ver was hij toen jullie vertrokken? Hebben we nog geen teken van leven, in de zaal? Ja, niet. Waarom zou ik liegen? Eerst zeg je dat je niets wilt loslaten en vervolgens beantwoord je gretig al mijn vragen. Zolang ik naar en geweten de waarheid kan zeggen... Ah, ha, ha geweten, laat me niet lachen. <laughs> Ach, wat een kinderen zijn jullie eigenlijk toch nog, hè? Als je wat handiger was, zou je de wereld kunnen beheersen met een nieuwe vorm van energie. Nee, hij praat over en geweten. Eigenlijk een schande om zulke tegenstanders te hebben. Dus je bent inderdaad uit op de wereldheerschappij. Kom dicht, ik, ik stel hier de vragen. Hoe zijn jullie erachter gekomen van de blauwe robien is te vinden zijn? Van Van Braun. Die goeie prutser, al zijn werk is straks voor niets. En wie is jullie contactman hier in Brazilië? We hebben geen contactman. Het is bijna niet te geloven. Weet een van de andere heren dat misschien? Uh. Jij, piloot? Ik, ik weet niets. Au, au, au, au, au, au, ik weet het. Zie je wel. Hang je kop van anders. En? Pereira. Pereira. Dankjewel. Daar is al voor Stop de zorg. Dan moeten we niet afscheid nemen. Dat was alles wat ik weten wilde. Ik wil ook nog wat weten. Waaruit er maar. Vraag maar. De laatste wens van de veroordeelde. Hoe heb jij ons al die tijd in de gaten kunnen houden? Werd er niks van gemerkt? Microfoons? Camera's? We hadden jullie al direct in de gaten. Jullie hebben ook geen geheim gemaakt voor jullie komst. Dat vliegtuig maakt alleen even als een oordeel. En daarna hebben we rustig afgewacht. Geluisterd en gekeken. Zonder dat jullie dat in de gaten televisie. hadden. Televisie? Nee, want dat is juist het vreemde. Er is hier niets van communicatieapparatuur. Geen radio, geen versterkers, geen microfoon of camera's. Dat was kennelijk in die tijd nog niet uitgevonden. Misschien hadden die blauwe mensen dat niet nodig. Je hebt tot morgenochtend de tijd om daarover te filosoferen. Nou, je hoeft niet te proberen te ontsnappen. Deze deur gaat alleen maar van de buitenkant open. Aan de binnenkant is het magnetisch veld geblokkeerd. En uh, morgen... ...morgen zullen jullie kennis maken met de onbekende energie. Jullie worden geëlektrocuteerd, verbrand in een magnetisch veld. Hoe komen we hieruit? Hier komen we niet uit. Die deur zuigt in de sponning. Er is nog geen spel tussen te krijgen... En we weten hoe hard het materiaal is. Hoe wat erin geventileerd. Nou, die kleine gaatjes boven en onder. Het zijn de enige openingen die er te bekennen zijn. Verder niets. Geen naden, geen kieren. Oh, niets. Ziet het ziet er toch vrij hopeloos uit? Ik heb jullie wel gewaarschuwd. Ik heb jullie wel gezegd dat er hier nog nooit een de leven des ziels vandaan zou komen. maar. <tankt> dat schiet er niet zo uit op dat gevaarte straf. De enige mogelijkheid is dat Pereira naar nou, ons wat zoekt. We hebben het met hem afgesproken. Als het dan maar niet te laat is. Ik vind dat jij je mond moet houden, over Pereira. Jij hebt een verhaal, Fernandez. Van Sommeren zal zeker alles in het werk stellen om Pereira uit te schakelen. Nou, wie dan ook ons vliegtuig vindt. Barrera of een ander. Het mag dan voor ons misschien te laat zijn. Maar dan zijn er toch altijd nog mijn films. Wat? <laughs> en die heeft je sommigen net vernietigd? Ja, dacht je dat? Het was allemaal onbelicht materiaal. Ja, ik heb snel de doosjes verwisseld. De opname liggen in de straaljaren van Fernandes. Ze heeft niks dat van mijn is. Lasties, en daar heb je zo zijn opgemaakt. <laughs> dat moest toch wel. Anders was hij misschien nog achterdochter geworden ook. Geweldig gespeeld, Frank. Goed je je nog lachen kunnen. Al zie ik niet hoe het ons kan helpen uit deze situatie te komen. Stil eens. Wat is er? Ik dacht dat ik iemand hoorde. Hoor de lopen buiten. Ach, dat is ze vliegen, man. God, man, hoorde de hele dag gelopen. Oh, ja, en heb ik er gelijk de lijk gehad? Huh? Hadden jullie maar naar mij geluisterd? Stil, stil, stil, stil. Inderdaad. Daar loopt iemand. Voor sommigen is het de voor ons is ook hebben gezet. Kunnen we hem niet roepen? Misschien doet hij de deur open en dan kunnen we hem overmeesteren. Met onze gebonden handen zeker. En hoe je hier verder uit te komen, hè? Er zijn hier minstens vijf man. En dan die er nog en van sommigen zelf. Ja, en mijn vliegtuig is kapot. Stemmen. Zie je wel. Zie je verstel. De deur. De deur gaat open. Stil. Stil. Ik kan de deur niet afsluiten. Anders krijg ik hem niet meer open. Wat wilt u? Hier komen. Snel, mens, kom. Eén voor één. Dan snij ik jullie de touwendoor. Die stilte betekent... Kom, kom. Zo. Dat is beter. En dan u nog. Zo. En hier zijn de wapens terug. Wat moet dat allemaal? Ja. Moet je soms jullie handen drukken? Hier, nee. ja, mens, pak toch nog aan. ze zal meteen eventjes Nee, nee, nee, We kunnen beter doen wat hij zegt. Misschien heeft hij een voorstel. Jazeker. Ja, ja, ik heb een voorstel. Wat horen? Straks als we buiten zijn. Wil je... Wil je ons eruit halen? Waarom? Straks kom daar toch, mens, kom. U kunt twee dingen doen: mijn vertrouwen en met mij me meegaan. Mm. of u kunt me niet vertrouwen en me vermoorden. Maar ik garandeer u wel dat u er hier alleen niet levend uitkomt. Mm. Wat doen we? We hebben geen keus. Vooruit dan. En zachtjes. Als ze ons oh, horen, dan is het goed. met ons alle vijf gedaan. Oh, deze vriend kan hier wel zo lang in. Wie is dat? Dat is een wachtpost. Ik heb hem overmeester kunnen. Leuke verrassing voor die van Sommermorgen. Volg mij. En zo stil mogelijk. Kom. Dat zijn de anderen. Daar is het woongedeelte ingericht. Buiten is het veiliger. Staat er geen wachtpost voor de deur? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar buiten zijn nog minstens twee man. Wij moeten voorzichtig zijn. Bij de kassen. Kassen? Ja, straks. Zo, hier is de deur. Gaan jullie eerst. Ik dek de aftocht. Nu deze kant op. Tot de buiten zijn. U dus het ver genoeg, eh, meneer Rijder, dat is het. Ja, vrij hervrouw uit dat zoek, ik, nou. ik kom uit Preussen en mijn land is door de Russen bezet. Ja, kijk eens, aan een landjonger. Meneer Rijter, u bent onze verklaring schuldig. Gerne. U hebt ons gered? Ja, ja. In zekere zin heeft u mij gered. Verklaring u nader. Ik ben een uitwanderer. Ik was een vreemde in mijn eigen land en daarom ben ik naar Amerika gekomen. Ik heb kennis gemaakt met Van Zomeren en zijn ideeën. En ik moet zeggen, in het begin was ik fascineerd. Maar in de loop van de tijden heb ik gemerkt wat die Van Zomeren eigenlijk voor een man was en wat zijn doel is. Toen kreeg ik er genoeg van en ik heb geprobeerd me aan hem te onttrekken. En dat is niet gelukt? Ach ja, twee keer ben ik ontvlucht. Weet u, ik had het bevel over de mannen in de blauwe ruïnes. In de tijd dat van zomer in Amerika was. Ach ja, er zijn heel wat mensen in de magnetische oven verdwenen in die tijd. Onschuldigen. En die ontvluchtingen zijn niet gelukt? Hij heeft me steeds weer terug weten te vinden. Ja, ik heb eruit kunnen praten, maar... ik heb werkelijk gewacht op een gelegenheid als deze. Horen ze maar, ik heb u bevrijd... Als u mij mee wilt nemen, kan ik u weer helpen van sommigen te bestrijden. En hoe weet u dat u kunt vertrouwen? Dat dit geen valstrik is of ja. een opzet om. U hebt mijn woord als Duits edelman. Ja, een edelgeman. Verder kan ik u op dit moment natuurlijk niets bewijzen. Behalve dan dat ik u heb geholpen om te ontsnappen. En dat ik u ook kan laten zien wat u nog niet gezien hebt. Ze weten? Het uitbroeden van de zaden. We zijn er bijna. Ik maak een omtrekkende beweging. Ik zal de aandacht van de wachtposten afleiden. Dan kunt u aanvallen. En ik schijn met mijn zaklantaar. We zullen wachten op uw teken. Meneer Door! hier! Inspectie! Ja, daar gaat Maar blijf op je hoede. Uw reputatie eer aan. Ik hoop dat binnen niemand iets gehoord heeft. Laten we snel gaan kijken. Is dat het? Ja, Kassen. Boeikassen. Oh, ja, jammer dat ik mijn camera niet bij me. Heb. Daar zult u zeker spijt van hebben. Als u binnenkijkt. Het is een fantastisch gezicht. Fantastisch en afschuwelijk. Kom. Gaat uw gang. Is er geen licht hier? Nee, we zijn er niet in geslaagd om op de traditionele wijze... ...lampen te laten branden op de energie die hier voorhanden is. Nee. Maar ik licht u bij. Wat, wat een broeihitte. Ja, de temperatuur in het oerwoud is nog net iets te laag. Is er al iets uitgekomen uh, uit je zaden? Ja, ik hoop dat we dat kunnen zien. Hier in deze ruimte moet het ergens zijn. Ja, ik, ik zie niks. Nee, nee, nee. de zaden zelf zitten natuurlijk nog onder de grond. En wat er uitgekomen is? Plant of dier? Nou, die, ja, dier. En daar is van sommigen zo woedend over. Je had kennelijk iets anders verwacht... Hij weet niet hoe het nou verder moet. Misschien is er een fout gemaakt bij het uitboden. Daar. Daar komt wat uit de aarde gekropen. Stil, Nee, Maar dat is. Het dat Is het dat is, dat is, is, is, is waar? Stil mogelijk. Ja. Nu is hij eruit. Weer die schitterende blauwe kleur. Een rups. Een rups van meer dan anderhalve meter lang. En wel vijftig centimeter dik. Rups. En daar is van sommige woedend over. Ja. En hij weet niet hoe dicht hij bij de oplossing van het raadsel is.